ZFN's Nightwalk, Nightwalk Met Mario Zandvoort Zaterdagavond op ZFN Nothing's ever what we expect But they keep our On you. doesn't matter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 aflevering van de Walk Hier op CFM Zandvoort een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Iedereen is aan te gaan van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste show niet. De party update en de 10 boven beste platen van de dansfood. En natuurlijk het tweede uurtje is voor DJ Mouzo en het derde uurtje voor DJ Charles met een stevige beats. Als opening horen we Robin Schultz met Sun Goes Down... deden hij samen met Jasmine Thompson onderweg zometeen nieuwe muziek van Mary J. is Rizzi Band en Emma Karn met The Journey... Geleerd van Mary J. Blythe met Whole Damn Year. En daarvoor hoort de muziek van Band, tezamen met Emma Karn met Journey. Zie je hem zijn antwoord? De Nightwalk, een wandeling over het strand door de duin... en het centrum van Zandvoort. Aan, uit, aan, uit, aan, uit, aan en weer uit. Het is bijna niet meer bij te houden... maar als we de laatste berichten mogen geloven... dan is het liefdesfeur tussen Selena Gomez en Justin Bieber weer gedoofd. De 22-jarige brunette heeft haar knipperlichtvriendje... woensdag uit haar Instagram verwijderd. Selena zou er niet erg rouwig om zijn... om de zoveelste breuk met, uh, met Justin Bieber. Er wordt de laatste tijd regelmatig samen met Miranda Kern gespot. Die sinds een jaartje ook weer single is. De twee feesten er samen boven behoorlijk op los Dus uh, pech voor Bieber. Maar ja, Bieber heeft natuurlijk heel recht druk met uh, al die andere beroemde schatjes allemaal van hem. En uh, Ashton Cutcher, die heeft de naam onthuld van zijn baby. De pasgeboren dochter van Ashton Cutcher. Mila Kunis heette Wyatt Isabel. Ben je daar ook weer van op de hoogte? we hebben Zandvoort, door met muziek. Onderweg zometeen de partyagenda, wat voor leuke feestjes zijn er vanavond allemaal gaande. Er is nog even muziek. Frau Williams heeft weer een nieuwe plaat gemaakt. En we zijn benieuwd of die net zo'n groot hit wordt als Happy. Ik denk het niet, maar het komt dadelijk in de het is vooral wel eens met It Girl. Doe het it girl. John Ford. Yo Mario John Ford. Just Yes. Woo! Hij hoeft niet meer te werken, want uh, hij is erg genaamd van uh, een heel grote uh, restaurantketen in Amerika. Dat heeft hij allemaal georgen. Dus uh, voor de lol maakt hij muziek en treedt hij op. Het was Steve Okie, samen met Chris Lake en Tsunami met uh, Boneless. En daarvoor de laatste genie van Firebeats en Kashmir met uh, No Heroes. Daar is samen met Luciana. Die is even tijd voor de partyupdate. Voor deze zaterdag 4 oktober alweer 2014. Hier de dag als eerste. Het week van het Brainwash in de Escape in Amsterdam. Vanaf 11 uur ben je welkom. De deuren sluiten om 5. uur. 10,3, 16 euro voor informatie Check escape.nl want ik heb geen line op binnen gekregen. Waarschijnlijk gewoon natuurlijk onze eigen zandjes en Maar Dat is de resident. En ook degene die de DJ's uitnodigt. Dus dat vanavond dus in de escape in Amsterdam. Het feestje Brainwash. En vanavond in, uh, in de Melkweg in Amsterdam. Het weekelijkse feestje Ancore. En vanavond Encore. Special guest, Cast One uit New York. Begint pak een beetje om uh, middernacht. duurt tot vijf in de ochtend. Iedereen is 10 euro. Met onder andere Cast One uit natuurlijk New York. Watch Friend Prime. Dat vanavond dus in de Melkweg het weekelijkse feestje Ancore. En vanavond in de Panama. Soul Warehouse Gets Soul. Begin pakken een beetje om 10 uur. vier uur in de ochtend. Intrace 27,50 euro. En uh, wie kan je allemaal verwachten? Jay Junior, Frank Rogers, Soul Extreme, Robin S is live, komt dat de jongens zijn. Ronald Molendijk en Roog. En de afsluiting Dus dat vanavond allemaal in de Parma in Amsterdam. Het feestje Station Warehouse Gets Soul. En vanavond in de cent hadden we Sasa Zoo. Nou, je hebt het waarschijnlijk al lang gehoord op het nieuws, maar de, de cent in Amsterdam is voorlopig eventjes uh, helemaal Gesloten, gaat even niet meer open. Vroeger waarschijnlijk pas volgend jaar. Want uh, ja, een paar AK. Het laatste a was uh, een schietpartij waarvan een uh, man ja, in identiteit wordt gezocht. Die is doodgeschoten. Dus uh, de token gaat even niet open. Dus voor alle feestjes voorlopig voor de docent die zijn allemaal afgelast. Ook hebben we nog een feestje vanavond in de Hotel Arena. Hier, Nassau City. Iedere is uh, 25 euro aan de deur. Begin om 10 uur. Duurt tot 4 uur in de ochtend met DJ Pinomio uit Madrid. DJ Mike J uit Keulen en DJ Sergio Cardosa. dat is natuurlijk de vaste. President DJ van de Hotel Arena. Dat is vanavond per NESTEEN. En dan ziet hoe dat het, ook, het altijd moeilijker worden. En na een paar is dan wordt het een stuk moeilijker om het uit te spreken. En als je nog van plan bent om naar richting Rotterdam te rijden, heb ik vanavond in de Maasilo een groot feestje. Nathan's 10-year anniversary. Het begint om 10 uur tot 7 uur in de ochtend. Interace 25 euro. Met onder andere Vater González. Oliver Heldens, Julian Jordan, Jordy Dash en DJ Duik en Billy the Kid en Marke Macroland. Dat allemaal vanavond in de Maasilo in Rotterdam. Madness 10-year anniversary. En wat dichter bij huis, in de Stalker in Haarlem. En we twee feestjes, toe in één flyer. Moet je maar voor de zekerheid bekijken op de website clubstalker.nl. Eén van de flyers is Kleddernaak 2. Begint om elf uur, duurt het vijf uur in de ochtend. Met onder andere Luc van Dijk, Artie en Daan Essing. Maar voor de zekerheid, check even de website ik heb twee verschillende feestjes, Tussen uh, moet je maar even kijken welk feest. Dit is of ze het gewoon gedeeld. De ene helft van de avond en de andere helft van de nacht. Maar in ieder geval, dit was het feestje Kledderna 2, wat dus vanavond begint om 11 uur als alles meezit. En tot zover de feestjes, dus Je Zandvoort kun je natuurlijk altijd uit je dag gaan. Dan ga je snel door met muziek. Hier is Rickster met Wait On Me. Wait on me Crazy, crazy. Amazing. Dfm Zandvoort zaterdagavond een wandeling over het strand. Door de duin en het centrum van Zand. Dat was samen Tezamen met Tris met Madness. En daarvoor horen we Mary Lambert met So Far Away. Dit is even tijd voor de tien bovenbeste platen van de dansel. Deze week op 10. Had sinds 82 met somebody. Everybody op 9 Maar Digital Enemy met Don't give up. Op 8 vinden we deze week Nerve and Rehab met Ready for the Weekend. En op 7 Lizzy Curious met Wiggle. En op 6 Oliver Heldens Koala. En op 5 The Magician and Years and Years met Sunlight. En op 4 Michael Calvan met Prelude Op 3 Roughneck met Everybody Be Somebody. Op 2 deze week Harris and the Voyagers met A Lot Like Love. En deze week wederom op één Dr. Cuccio Gregor Salto en de remixversie van Oliver Heldens Can't Stop Playing. Dat waren de 10 bovenbeste plaats van de plaat die zeker voorbij wordt komen als je dit weekend gaat stappen in de clubs, dan gaan we snel door met muziek. Een nieuwe plaat, nou ja, een nieuwe plaat. Hij is al een tijdje uit, maar de laatste week begint hij wat commercieel te worden. Deze week is er ook een clip bij gekomen. Het is Smith en met My Harden. Met losing en daarvoor Sam Smit, die grote hit. restart. En daarmee komt mijn eind aan het eerste uur van de lijnpad. Niet getreurd zometeen. Na het nieuws. DJ Mouse met zijn Global House vibes. En daar achteraan, als we het allemaal meezien, hebben we het heel erg druk. Dan uh, is het uh, tijd voor de DJ Charles met zijn weekend mix. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon luisteren. Ik laat je achter met de One en Emma Louise. Met My Hair is a jungle. Wordt de hele week al aangekondigd op alle stations van. Uh, Nieuwe versie. Nou, ik kan je vertellen. Die versie heeft uh, MK vorig jaar gemaakt. Maar nu is die commerciële succes. Ik zeg tot zometeen, na de break!